Een verruiming van een kinderpardonregeling zit er binnenkort niet in. De VVD is tegen, net als verantwoordelijk staatssecretaris Dijkhoff. En ook de PvdA-fractie wil de regeling nu niet aanpassen. Maar werkt met GroenLinks aan een initiatief wetsvoorstel... om de kinderrechten beter te regelen. Het Syrische leger is de provincie Raqqa binnengetrokken. Dat is volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... gebeurd tijdens een door Rusland gesteund offensief tegen IS...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 vormen vocht tegen Ali om de wereldtitel in 1974, Ali, won. In 1981 stopte Mohammed Ali met boksen. Hij leed toen al aan boksersdementie, een vorm van Parkinson... die werd verergerd door de vele klappen op het hoofd. Mohamed Ali was 74 jaar. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zomers warm en flink zonnig. In het zuiden nog wel wat bewolking. Het wordt 16 graden in het zuiden en 27 graden in de zon... Later valt er lokaal een stevige bui mogelijk met onweer. Morgen opnieuw zonnig en zomers met later weer kans op een onweersbui. Dit was het in ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Diemen en Muiden 3... richting Amsterdam tussen Hoeverlaak en Eembruggen 7 kilometer. A4 werkzaamheden richting Amsterdam tussen Zoete Wouderijndijk en Roelvaar en Zween 6 kilometer. De rijstrook is dicht... Werkzaamheden op de A7, Zaandam-Horen in beide richtingen maar Purmerend. 4 km 4 10 minuten vertraging in beide richtingen. En richting Zaandam vanuit Hoorn nog eens extra 9 kilometer verknopen in Zaandam. De rechte rijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dit is ZFM Race Radio. Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max. La tua facilità. Non semplifica, Max.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 2 Zandvoort, een hele goeiemiddag. En welkom bij CFM Race Radio. En dit hele weekend eh, draait natuurlijk rondom Max, Max Verstappen. En vandaar ook eh, de eerste plaats naar het DUC weer van 2 eh, uur. Jorden, Paolo Conte en Max. Eh. Jawel, 7 over 2, het volgende uur van CFM Race Radio. Nogmaals een hele goeiemiddag en dank even aan de collega's. Hè.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 A mí no me importa que duermas con él porque sé que sueñas con poderme ver, zien. qué vas a hacer, doen? a ver si te quedas o te vas, si no no me buscas malas si te vas yo también me voy, si me das yo también te doy Yo te haré acabar ese je que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que je Con poderme ver Mujer wat vas a wat je ver Heerlijk weer in Salford. En een jas heb je eigenlijk niet uh, eens nodig. Hè? Al begint het wel een klein wat beetje bewond te raken op dit moment. Nou, wat het weer de komende dag gaat doen. En de rest van de dag is je kom om half drie bij CFM. En daar, na dit plaatje van Jacques uh, Hira gaan we weer uh, terug naar het circuit. Naar Willem van Dinsen. Want het is Verstappen weekend.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 Supercar parade. Ja, supercar. Dat we prachtige auto's zijn. Het leeuwendeel van die auto's, wat ik hier zo vol me zie staan, zijn hele mooie Ferraris, maar ook Lamborghinis, Lamborghini's en Arsene Martins die daar een mooie optocht van houden. Daarna krijgen we, en dat is toch ook wel leuk en zeker belangrijk, ook voor Zandvoort, krijgen we de Auto Wasbon Mazda MX5 Cup. Een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 En uh, hoe Max het heeft gevonden, dat hebben we allemaal uh, kunnen luisteren in het, het, het programma hiervoor. Maar dat gaan we straks ook nog even herhalen. Maar waar ik benieuwd naar ben, hoe vond jij het om Max te interviewen? Ja, natuurlijk is het uh, leuk. Je bent een oude sportfan in hart en nieren ja. of een klein zon. En dan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 in ieder geval uh, Willem, en dan kijken we alvast een beetje omhoog, hè, natuurlijk. Iedereen naar buiten ja, of, of ze eraan uit. komen. <laughs> ja, ja. Ja. Dankjewel Willem vanaf het circuit. En tot zometeen. Na een lange val, klim jij weer uit de dal. Kijk naar de tijd die komen zal. Hoe voel jij die in? Je weet het even min je krijgt Vanaf het circuit. Dit is Race Radio. Alleen op ZFM.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 Uh, Verstappen Robert Doornbos, Christian Alberts, Tom Coronel en Guido van der Garde. En nu dus ook Max Verstappen op het Autosportmonument. Geweldig, het gebeurde allemaal gisterenmiddag in Zalfoort. is zo dadelijk om vijf over 5 dan gaat het gebeuren, hè? De Formule 1 toolseater. En daar heb je ook een backseat driver voor nodig, ja. Feel you at my head. What more can I say? It's that you be on your way. And take your ego with you. Who You do, I just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 Don't Talking about the nonsense so much. Nog van them just doing too much. Can't stand in my way like a roadblock. Can't let me down and can't pull back. Baxi drivers full of big shots. Can't step to hide them fresh out of luck, yo. Keep talking, I'm stepping up. Baxi driver can't do it like that, yo. Baxi driver, you're out of the lane. Leave me where I found you. Adapt to your yeah, so life. Ja, zometeen een half uur lang op het circuit bar zelf wordt.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 En daar zijn we weer met meer muziek. Hier is Kaigo! We'll be passing by. And they'll be witched inside.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 Oh. I don't know.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 Blijkbaar, het is niet de nummer 1 tegen de nummer 4, nee, er wordt gelood En Zandvoort heeft gelood tegen, jawel, Naaldwijk. De club waar we donderdag ook tegen gespeeld hebben en toen uh, gelijk hebben gespeeld met 3-3. Dat was toen nodig. En Zandvoort dat, uh, dat is, uh, heeft het moeilijk, Le zeg ik heel eerlijk. Leslie Kerkhoven heeft, godzijdank haar uh, damespartij gewonnen. Ja, met name de eerste set was het niet gemakkelijk. Tweede set ging wat, wat beter. Met 6-4 in ieder geval. Stanford won dat. Van Arange Rus. Ook niet de eerste, de beste, laten we eerlijk zijn. En op baan 2 is. Uh, op baan 1 is. nee, 2 is nog bezig. Dameswedstrijd, let op. 10 over 12 begonnen. En die, uh, dat gaat nog wel even duren. Want de derde set moet beginnen. Ze dus waren twee keer een tiebreak. In de eerste set was het. Querine uh, Le Moyne. die 7-5 de tiebreak won. En de tweede set was het haar tegenstander. Sarah Gomert. die met 7-3 de tiebreak won.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 En die heeft de eerste game uh, gebroken van uh, uh, Griekspoor. Griekspoor blokt direct daarna terug. Toen was het 1-1. Uh, en zojuist heeft Griekspoor zijn eigen uh, game uh, gewonnen. En is het uh, 2-1 voor Zandvoort op dit moment. De Haas is aan het serveren. En ik, ik heb hem niet kunnen volgen eigenlijk. Maar 15-0. 15-0 op, op de 0-30. Oh, 0 Dat is dus in het voordeel van Scott Griekspoor. En dat. Uh,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 15,40 op dit moment voor Hazen. En um, gaat nu naar de andere kant serveren. Kijken wat uh, Scott Griekspoor daarmee kan doen. Aan de andere kant is, zijn de dames nu weer bezig met hun uh, derde, derde set. En uh, um, Sarah Komert die mag uh, gaan uh, beginnen. Oh, uh, oh uh, probeert die bal erover met heen te loppen. Uh, met, uh, echt, uh, nou het scheelde millimeters. Maar die bal ging niet aan de goede kant van net voor Scott Griekspoor. En de stand is uh, voor uh, nog steeds voor Griekspoor. Voor, maar Ase, die komt er dichterbij. Goed, service, helemaal in de hoek. En dat kan er niet goed reteneren. Het is nu gelijk, oftewel juice, wat het in het Engels heet. Maar in het Nederlands noemen ze dat gewoon zoals het eerlijk en Nederlands is: gelijk. Azen gaat nu weer serveren. En um, Griekspoor staat helend achter de, achter de baseline. En dat is oh, dus een fout service. Het leek een Azen te zijn, of een, een, een, een Eisen te zijn, maar dat was het niet. Azen nog een keertje nog hard. Ook in de hoek. Goede return van, van uh, Griekspoor. En die is uit die bal. En het is voordeel voor Zandvoort als wel voordeel voor Griekspoor. Haas, uh, heeft het nu zwaar. Heeft natuurlijk uh, ja, uh, veel voordeel. Op de nationale ringing, trouwens, staat die achter op uh, Griekspoor. Maar ook de internationale ringing van de ATP. Dan staat hij op de 83 e plaats en uh, Griekspoor ergens in de 400. Dus dat uh, valt in mee. Daar is die bal. De return was uit daar van Griekspoor. En het is weer gelijk. Ja, ze kunnen nog nogal even doorgaan, Rob. Uh, voorlopig nee. staat Stanford met 1-0 voor. En uh, zijn de dames in de tennis set bezig. En de heren, de eerste heren-single uh, heren sing, heren in de eerste set. Joop, nog even een vraag. Joost, met de publieke belangstelling uh, bij tennis? Ja, ik zit dus op uh, baan 1 en 2. Want daar speelt Stanford dan. Uh, de tribune, de extra tribune die neergezet is, is goed als vol. En op het terras, ja, dan staat het helemaal vol. Dus hier op baan uh, 5 en 6 weet ik het niet. En ja, hier zit het vol. Het ziet er goed uit dus. Mooi, dankjewel uh, Joop voor dit moment. En uh, straks komen we weer bij je terug. Graag gedaan. Dat was Joop Fris vanaf uh, Tennis tennispark de Glee. En ook dat uh, blijven we volgen bij CFN uiteraard. Ja, drukte dus op het uh, tennispark, Maar niet alleen daar, ook op het circuitpark Zalvoort. En we houden alles voor je in de gaten vanmiddag tussen 2 en 5 uur. Walking round the room singing, Street, well it's the same room but everything's different, you can find the sleep but not the dream, things I ain't cooking in my kitchen, strange affliction. Uh, maar ook op uh, Tennis Park de Glee Hoor dat ze juist van collega Joop van Is Daar achteraan trouwens hoorde je Crowded House In the weather with you Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit, oh, het circuit. Race Radio Alleen op ZFM Mr. Worldwide to infinity <laughs> You know the roof on fire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 naar uh, C.F.M. Zandvoort. Daar heb ik nog steeds tijd over. <laughs> ik krijg, krijg nou daar wat tijd over. Maar ja, we zijn er bijna hoor. Dus uh, nou, maakt niet moet, uit. Nee, ja? dat komt helemaal goed. Uh, tennis uh, hier op de, de Glee. Tennis op Roland-Garros. Uh, autosport vanaf het circuitpark Zandvoort. En uh, ja, natuurlijk nog veel Zandvoorts nieuws. In het kort proberen we niet te vergeten...